Maar nu eerst het NOS-nieuws van 5 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Informateur Schippers voert de druk op de politieke partijen op om tot een meerderheidscoalitie te komen. In een verklaring zegt ze dat alle mogelijke meerderheidscoalities op bezwaar stuiten van minimaal één partij. Schippers roept partijen op om te bewegen, want zonder beweging eindig je volgens haar met een minderheidskabinet wat niemand echt wil. Schippers herhaalde nog eens dat de partijen uit hun comfortzone moeten komen en niet alleen moeten vertellen wat ze niet willen.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 Twee derde van de nieuwbouwwoningen krijgt nog steeds een aardgasaansluiting, heeft Natuur en Milieu vastgesteld. De milieuorganisatie noemt dat een ongewenste ontwikkeling, omdat Nederland af wil van fossiele brandstoffen. In 2050 moeten alle zeven miljoenen huizen energie neutraal zijn. En dan is het logisch om te beginnen met nieuwbouw, zegt Natuur en Milieu. Dat erop aandringt dat alle nieuwbouwplannen nog eens tegen het licht worden gehouden. De spelers van Ajax zijn weer terug in Nederland. Vanmiddag landen ze op Schiphol. Daar stonden tientallen fans te wachten, maar ze kregen de spelers niet te zien. Die namen een achteruitgang. De Amsterdammers verloren gisteren met 2-0 de finale van de Europa League van Manchester United. Die club heeft de wedstrijd opgedragen aan de slachtoffers van de aanslag maandag. De club doneert samen met Manchester City 1 miljoen pond aan de slachtoffers. Het weer. Het is zonnig en 21 graden in het noorden tot 25 graden in het uiterste zuiden. Morgen is er volop zon en dan wordt het 22 tot 27 graden. Zaterdag wordt het nog warmer en dan kan het in het zuiden zelfs tropisch worden. Dit was het NLFM. NO Verkeersupdate. Verkeersupdate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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Z -M. Nou, welkom terug bij het tweede uurtje. Daar zijn we weer. Welkom allemaal. Ja, dat doe je even voordat je reageert. Ja, sorry. Ik uh, dacht dat je... Ik denk, nou, ik wacht even tot je netjes uitgesproken bent. Als ik het, ben, het glas kan. op de grond gooien en het breekt in stukjes... dan sorry maak ik het niet meer heel. Nee, en van sorry krijg je ook niet zomaar een petje en zo. Nee, nee. precies. <laughs> Goed. Ja, ja uh, we zijn er inderdaad weer. We zijn er weer. En, en, en uh, deze ook. keer met nieuws en zo. Hè? Ja. ja, we zijn gewoon helemaal ja. uh, up to date vooral. Ja, nou, joh, joh. Helemaal top. Nou, ja, dan wil eerst maar een muziekje doen dan. Ja, en, uh, dan gaan we daarna weer... Kan uh, jij je voorlezen uit Andermans ja. werk? Ja. ja, precies. Ik kan dat. Achter drie potjes en bannetjes. Ja, volgens mij lukt het wel met uh, deze muziek hoor. Ja, Helemaal lekker. Vond ik ook wel. Ja. Nou, brand is los. Ja, brand is los, eindelijk hè? Um, De verkiezing, de beste strandpaviljoen van Nederland, wordt weer gestart. Uh, 22, tussen 22 mei en 30 juni kan er gestemd worden via de website www.strandverkiezingen.nl ook worden de genomineerde paviljoens door Mystery Guest bezocht. Zoals elk jaar wordt weer gezocht naar de beste strandpaviljoen van Nederland. Overal en in verschillende categorieën. Um, overal moet dat natuurlijk zijn. Dubbel L. Goed. Iedereen kan nu op strandverkiezingen.nl zijn stem uitbrengen op zijn of haar favoriet. De winnaars worden op donderdag 6 juli bekendgemaakt bij Strandpaviljoen De Waterreus in Scheveningen. Uh, dat was de winnaar van vorig jaar. Dus. Um, uh, even kijken, als je gaat stemmen, dan worden er nog tien exemplaren van het originele strandwindscherm van Beaufort verloot. Dus uh, ja, reden genoeg om nou. te stemmen, toch? Ik denk het wel. Ik heb Gooi geen idee. Je favoriet naar voren, geen idee Gooi je favoriet naar voren? Ja. ja. Lastig hoor, om een strandtent op te pakken en nee. weg te gooien. Op zo'n site kan dat makkelijk. Even stemmen en uh, vloekens, staan ze zo bovenaan. Oké, okay. nou, ik vind het goed. <laughs> Rettig, heb je nog wat leuks bedacht? Nee. is het Madonna. gewoon Madonna? Ja, hier is het Madonna. Maar uh, in haar contrarijen is al gezegd... Madonna. Madonna. Madonna. Madonna. Ja. ja Oké. Okay. Ja, en hier hebben wij onze eigen sterren. Uh, want uh, morgenavond uh, is er het Hotsknots Begonia toernooi. Uh, morgen om half acht opent het 25e Hotsknots Begonia toernooi... met oud voor tegen oud Ajax. Eén ding is zeker, het wordt een mooiere pot dan gisteren. Kom ook kijken. Uh, het is dus uh, bij SV Zandvoort. In, uh, bij Tuintjesveld in Haarlem. Of in Haarlem in Zandvoort Nieuw-Noord. Um, en in de kantine van SV Zandvoort. Vanaf zeven uur s avonds Zal Van Kessel live optreden. En DJ Ramonski. Ramon Eijgossen. Die zal er ook zijn. En die zal uh, zijn kunsten draaien. Um, de, de toegang is gratis. En het bier staat koud. Dus, uh, oh, zelfs, ga je geen tappie maar een flesje dan. <laughs> ja ik denk het. En zelf roepen ze, wat kan het leven mooi zijn? Dus um, ja, dat ja, dat wordt een feestje. Dat wordt een groot feest, denk ja. ik. Luister ik in godsnaam naar hier op 106,9 ZFM Zandvoort. En op de DAP Plus. Op de DAP Plus ook nog. Ook. Ja. Ja, en op de kabel zijn we te ontvangen. Je kan ons bekijken via internet. Man, we zijn zo veelzaaier. <laughs> je kan er bijna niet omheen, hè? Ja, jawel. Nee, ja, dat kan joh. wel. Ja hoor. Ja, Hebben we nog wat jingles? Of uh, zijn die allemaal op dat cd? Wat je niet meer kan vinden? Dat, dat is er één, ja. En uh, twee, ja. Uh, Hans is een beetje een de gierige kant, dus die wil niet meer delen. <laughs> ja, ja, dat gelooft niemand. Nee, is gewoon even miscommunicatie. Ga, uh, ga jij nog mee aan de wandelvierdaagse, of niet? Wat ga ik meedoen? Oh, niet. Dus aan de wandelvierdaagse. Want die start namelijk op 6 juni. Uh, dinsdag 6 tot en met vrijdag 9 juni. Er zijn routes uitgezet weer uh, van 5 en 10 kilometer lengte. Op beide routes is het halverwege weer een rust- en controleplaats. De eerste drie dagen worden gestart vanaf het Rode Kruisgebouw aan Nicolaas Beetslaan nummer 14. En op vrijdag wordt er gestart vanaf het Kerkplein. Wie elke avond zijn stempeltje gehaald heeft, krijgt op vrijdag bij aankomst op het Kerkplein een welverdiende medaille. Ook honden zijn weer welkom met, met, om met hun baasjes mee te wandelen. Hier specialist Dobie op de Grote Krocht zorgt onderweg voor de hondenkoekjes en het water voor de viervoeters. Kaarten in de voorverkoop kosten 5 euro en zijn te verkoop bij Bruna en Dobie aan de Grote Krocht. Het is ook mogelijk om kaartjes bij de start te kopen, alleen zijn ze dan wel een eurootje duurder. Uh, meer informatie is te vinden op www.zandvoortsevierdaagse.nl Dat is Hans toch ook aan doen, het doen? Ja, maar Haarlem. die loopt in Haarlem. Ja, die is vandaag al begonnen. Maar dat is volgens mij 23 zondag? kilometer of zo? Wat idee? Oh, dat weet ik niet. ga ik zo nou, volgens mij ja, het was dus een beetje Ik van joh, ja. ga gewoon met de auto. <laughs> ja. ja, het zal wel een wandelvrieker zijn. Ja, hey, leuk. Dit is mijn vriendin van de LP Plastic letters Haha, <laughs> blondie. Ja. Yeah. Krachtig nummer. Ah, je was favoriet dat jouw favorietje? <laughs> ja. uh, nah, nee, ik heb eigenlijk nooit echt een favoriet gehad. Maar de dame sprak me gewoon aan. Maar ja, goed, precies. toen was ik toen nog was, ik, toen was, ik, toen was ik nog een, ik was toen een happy puber. Nog steeds. Nee, ik heb nog goede herinneringen. Juist. Je, je, je stem verandert, je ogen veranderen als je dat doet. Maar toen, oh. toen, in die periode was ik geloof ik 36. Oké. Okay. Dus, je moest dus uh, een ouder, maar. Ja. Het is nu een wandel herinnering... wandelstukje perkament geworden, denk ik. De herinneringen en het gevoel dat die blijven. Precies. Um, Even uh, wat extra aandacht voor het Sociaal Wijkteam. Daar zijn ze aan alle kanten mee bezig om dat uh, te promoten. Dus daar willen wij niet achterblijven. Uh, ze zijn al, uh, om extra aandacht te geven heeft de gemeente Zandvoort deze week grote posters in een aantal abris binnen de gemeente op laten hangen. Het Sociaal Wijkteam is volop in actie, maar is altijd op zoek naar zandvoorters die hulp of extra hulp nodig hebben. Wij zijn echt heel goed bezig en willen iedereen die hulp nodig heeft, graag te woord staan en waar mogelijk ook echt helpen. Dus kom alsjeblieft naar ons toe, verduidelijkt wethouder Gert-Jan Bluis. Um, met de tekst loop binnen op de poster wordt bedoeld, loopt u gerust eens tijdens openingsuren binnen bij het loket in het raadhuis of bij pluspunt in Nieuw-Noord. Oké. Okay. Ja, dat is een goede zaak. Ja, vind ik goeie wel. Zaak. Dus uh, ik denk, nou, we gooien hem er nog even in. Ja, dat op. is goed. Ik, ik, ik las uh, over Venlo, was het volgens mij dat daar gewoon een bestuurscrisis nu is vanwege tekort op de hulpbegroting. Ja, snu, hè? Ja, dat is. Uh, mm -hmm. Ja. ja. En, ja. Uh, dan gaan we ze direct naar elkaar wijzen. Ja, ja. dat is echt ernstig. Hey, heb je wat <laughs> leuke muziek voor ons? Nee. Nou, heb je. Peter, je werkt niet. Om. Oh, Grease! Kisnaam aan het maken. Wat zeg jij? Je de beweging kisnaam. Ja, ik was eigenlijk nog even bezig om een uh, afbeelding van een schilderij op onze site neer te zetten. Ja. Want dat schilderij is namelijk gestolen tijdens een expositie. En dat vond ik wel aan heel weg. erg, ja. Wie uit Zandvoort vandaan. Ja. Ja. Um, uh, oud Zandvoorter en lid van Beeldend Kunstenaar Zandvoort, BKZ Aard Veer. Is ook de oud uh, groenteman, trouwens, in ons dorp. Um, is na afloop van een tentoonstelling van zijn werk in het Huis in de Duinen een schilderij kwijt. Zijn bekende carnavalsmasker uit Venetië is een acrylschilderij op canvas... en dat hing niet meer op zijn plaats. Ik dacht dat het misschien ergens anders had, was opgehangen of ergens in bewaring had gegeven... maar niemand heeft enig idee waar het was gebleven. We gaan er nu dus maar vanuit dat het gestolen is, al dus de kunstenaar... Oh, dat is wel Veerhard, triest. Ja, erg hè. Veerhard in maart en april een aantal van zijn doeken in bruikleen gegeven voor een tentoonstelling in het zorgcentrum. En toen hij de expositie op ging ruimen, kwam de vermissing dus pas aan het licht. Nou, ja. dat vind ik echt heel triest. Ja, dat vind ik jammer. Dus um, ik uh, zet even een uh, foto van het schilderij op onze pagina. Zandvoort draait door op Facebook. Okay. Dus dan uh, kan het even uh, meegezocht worden. Lijkt me een goed plan. Ja. Zou er meer mensen last van moeten hebben. <laughs> ja, echt wel. Dat ja, klinkt altijd muziek. zo lekker. Volgens mij is het tijd voor het weer. Maar, ja, we gaan het ZFM weer doen. En ik heb er een muziekje voor je achter. Ah, top. Nou, helemaal gezellig. Uh, je wordt er ook heel vrolijk van. Want het is vandaag een echt prachtige dag geweest. Uh, het is het nog steeds hoor. Maar tot nu toe in ieder geval. Uh, de temperatuur is gestegen naar zo'n 22 graden. Vanavond en komende nacht is het helder en bij een zwakke noordoostenwind daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Morgen, eh, vrijdag, zal de zon volop schijnen. Het blijft droog en er waait een zwakke tot matige oostenwind. De temperatuur zal stijgen naar een graad of 25. Maar het gaat nog veel beter, want het weekend zaterdag zal de zon volop schijnen en bij een matige oostenwind wordt het zo'n 28 graden. Zondag zijn er naast perioden met zon ook wat wolkenvelden. En bovendien neemt de kans op een regen of onweersbui een beetje toe. De temperatuur komt nog uit op een graad of 25 in de regio. Nou, dat was het. Dus ze gaan uh, vast de stapel bij de neerzetten op het strand. <laughs> ja, als het aan mij ligt. Nou, volgens mij mag je officieel niet eens uh, logeren op het strand. Hè? Nee, nee, nee, maar, nee. Die, die, die snap ik maar. Ja, het zal lekker beetje, druk worden. Een beetje ja, voor de ruimte. Beetje op bedje op, beetje bedoel je. Ja, precies. Ja, ja, ja. ja. ja. ja. ja, nou ja wij gaan vanavond alvast barbecuen. Dus, uh, een stapel bed. was duidelijk. Nee, niet meteen bij mij. Ja. Dus het duurde ja, en, even. Nee, dat weet ik. Daarom leg ik hem ook twee keer uit. Het viel in, kwart, in centen, hè, het kwartje. Ja. gaan ja. we maar een plaatje draaien. Ja, gaan we. Nuttig doen, hè. <laughs> Speciaal voor Rosé. Ja. Ik kende niet, maar er was wel speciaal van. Speciaal voor ja. haar. Ja. voor mij. Een heerlijk nummer. Maar, ja, man, man, dus man, ik man. vind het heel prettig. Dat zei ik niet. Ik zei Dat weet ik, maar mij. ik lulde gewoon overeen. Ah, uh, oké. Okay. Het is net alsof ik thuis ben. Ja, top hè. Okay. Um, het college heeft, uh, gaat twee van de drie plannen voor het Watertorenplein aan de Raad voorleggen. De college heeft een voorkeur voor twee van de plannen uitgesproken... met een lichte voorkeur van één van de twee. De raad heeft natuurlijk het laatste woord, zoals het hoort. En tijdens de raadsvergadering van 17, 27 juni... Sorry, moet er een definitieve keuze door de raad worden gemaakt. En dan is het de bedoeling om in de loop van 2019 te starten. Voor meer informatie over de plannen dan wandel even bij de gemeente binnen. zou ik zeggen. Ja, lijkt me een goed plan. Daar ja. ligt alles, hè? Nou, niet alles, hoor. Ja, toch? Om nee. in te zien? Mijn geld ligt er niet, bijvoorbeeld. Daar, oh. Om het in te zien, om de plannen te bekijken ja. en zo. Ja. Ter inzage. Oh. Ja, moet je gewoon volledig zijn. Niet van je <laughs> Goed. Doe maar gauw een muziekje. Oké. Okay. Maar... This one don't tell me I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 Maar ik je op de maan hebben geleden. <laughs> ja, ja, toch wel? Hè? Ja, ik wel. Ja. Ja. Ik wil nog heel even um, iets benadrukken. Uh, Jootje, die heeft weer heel veel kleding en schoenen liggen voor mensen die het nodig hebben. Niet alleen de kleine mate, maar ook de grotere mate. Dus um, uh, voor mensen die het echt kunnen gebruiken, uh, het liefst een klein beetje uh, doneren voor het leenpotje, zodat zij weer andere mensen kan gaan helpen. Dus um, ja, die wilde ik even gemeld hebben. Oké. Okay. Um, het is trouwens zes jaar geleden dat Johnny Depp met eyeliner en dreads... in de gelooide huid van de zeerover Jack Sparrow is gekropen. De film is in première. Um, uh, en de recensies die zijn uh, veelbelovend. Uh, zijn heel positief dat de film nog steeds verrassend is. En grappig en leuk. En, uh... Dat is wel knap. Ja, hè? Ja, ja want meestal zijn de, de, de sequels die, zijn, die dalen hard in, in kwaliteit. Ja, precies. Dus ja. dat is knap. Ja, um, uh, het blijft verrassend genoeg plezierig, wordt er uh, vooral uh, okay. geroepen. Dus uh, ja, en ik, ik ben gewoon verliefd op dat hele karakter Jack Sparrow. Ik vind hem echt zo ontzettend leuk. Captain Jack Sparrow. Captain Jack Sparrow. Ja, geweldig. Dan even een beetje herrie maken. Nou, gaan we doen. on my tongue, She speaks to me the way you do. Hide me your summer in your. It's excited about love, the sound of the rain. Shock, you just how many voices I'll approve. My heart keeps racing like a clock. Yeah, I can't see. City. It just ain't fair. Let me to my corner, and you're never there. Heel herrie van Nederlandse bodem, is niet? Ja, lekker ja. hoor. Ja, ah, is. Uh, ik mag het wel. Had jij nog wat uh, te nee, melden? Nee, niks bijzonders eigenlijk. Ik zat een beetje meer te lezen over het uh, F1 en uh, uh, het Jack Sparrow. Daar zat ik vreselijk bij weg te dromen. <laughs> <Okay>. <laughs> en ik vond het leuk dat uh, uh, onze Max uh, de derde trainingstijd heeft neergezet. Oh, dat is wel uh, net. Dus, uh, ja. ja, toch? Ja. Uh, Monaco, het um, um, spannende... <laughs> Het extra spannende b ja. Het wordt tijd dat hij daar een keertje aankomt. Ja, precies. Dat hij hem een keer uitrijdt daar. Het ja, ja, ja. zou prettig zijn. Maar ja, goed. tenzij hij vroeg thuis wil eten. Bedoel, dan zet je hem in de muur en dan ben je gauw thuis. Ja, heel gauw thuis. Ja. Hè? Hij woont ja. echt om de hoek daar. Ja, ja, ja samen met zijn maatje. Daniel Ricardo woont er ook. Ja. Volgens mij wonen al die klanten van de Formule 1 daarom. Ja, in ieder geval in de buurt daar. Ja. Nog? We gaan uh, nog wat leuk muziekje doen. En dat waren niet mijn ingewanden. <tiedat> Ik ben ja, toch ja, oh, net okay. Ik ben reuze op tijd. Zeg ik um, las op sociale media. Ja. Facebook dus. Uh -huh. Dat uh, de, het college weer van plan is om te uh, gaan spreken over het parkeerbeleid. Oh, Dan jee. zou het volgens mij gaan om een evaluatie en. Uh, het voorschrijden om het steeds beter te maken. Mm -hmm. Maar de reacties op Facebook... die waren al, al heftig Die liggen voorhand. er niet om zeker. Ik, ik, ik moet zeggen, ik ken de inhoud van de stukken niet. Mm -hmm. Er waren heel veel uh, stukken 5, 6... als ik het zo uh, even uit mijn hoofd zeg. Ja. Um, maar de, de, de commotie is al daar... zonder dat het uh, al besproken is. <laughs> ja, geweldig. Ja. ja, dat gaat heel snel. Nou, ja. over um, uh, de commotie. Ik zat net vreselijk hier te grinniken. Ik was uh, op zoek naar uh, leuke zinnen... Um, om nog even wat tijd te vullen in plaats van nieuws. Uh, en dan kwam ik tegen leuke tongbrekers en tongkrakers. Uh, er staan uh, uh, zinnen tussen waar ik me... Ja, daar ga ik me echt niet aan wagen. Maar uh, de eerste, die ging dan nog wel. Kan de leerling, de leraar leren, leren hoe de, leraar, de leerling moet leren leren... voor de leertoets die de leerling van de leraar iets gaat leren... Ja. En nou uh, iemand die de L niet kan zeggen. Ja, jij mag deze ja. zelf te doen. Ja. Maar dan als jouw leraar. Ja, maar dan moet ik hem Weet voorlezen. En zo. Ik ben zo slecht in voorlezen. Ja. En we zijn bijna door de tijd heen. Ook en nog. En ja. uh, We gaan nog gewoon een plaatje draaien. Gaan we doen. ZANG EN MUZIEK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 You Wat ik altijd zo verpand vind bij deze dame. Nou? Dit, dit is niet haar eigen stem. Hoe bedoel je? En dit is een geforceerde stem. Oh, zo bedoel je. stem ah, ze, ze is niet een kunstje. Ja, uh, ja, eigen ja, ja. stem is niet nasaal. Klinkt best mooi. Ja, ze is hier uh, nou één keer beroemd mee geworden. Ja, is wel dat is bijzonder. Jammer, want ja. meestal wordt het juist uh, afgekraakt tot en met. Ja, ja maar dat is... Uh, ja. Wat trouwens niet afgekraakt wordt, is de eerste dag van de Haarlemse Vierdaagse. Onze Hans, die heeft daar gelopen. Hij heeft vandaag 21 kilometer gelopen. Het was wel vrij warm, maar toch heeft hij lekker gelopen. En op naar morgen, naar dat kopje van een bloemendaal, heeft hij verteld. Dus okay. uh, ja. 21 kilometer zit er alweer op ja. vandaag. Ja, knap hem hoor. Ja, morgen en overmorgen wordt het alleen maar warmer warmer. Dus uh, veel drinken mee, zou ik zeggen. Ja, veel water. ja hij zal wel afvallen. <laughs> Een ja. stoepetje? Denk nee, het. toch? Ja, ja, ja. ja, ja. Hm, het is niet ja. te hopen. Want? Nou, we Hans willen nog wel langer met Hans Radio maken, toch? Ja, dat is zo. Ja, ja, ja. Ja, maar ja. ja. dus, uh... dat kan hij ook met zijn poot in het gips. <laughs> ja, we hebben tenslotte een stoelliftje, ja, hier. Ja, toch? Ja, ja geen, helemaal geen probleem, hoor. Goed. Ja, niet zo aanstellen. Nee, nee, um, nee, nee, nee, nee. We zijn er doorheen. Ja, jammer, hè? Ja. Ja, maar ja, ja het is niet anders. We hebben het in ieder geval naar ons nee. in gehad. En ik hoop dat u dat ook heeft gevonden. Dus, uh... Gevonden? Ja. Alles wat je vindt, Leuk moet je naar de politie gevonden. brengen. Ja, nou ja. Afdeling, gevonden, voorwerpen. Maar <laughs> Schiphol mag Goed. ook. Hebben Volgens ook mij wordt het tijd dat we echt gaan afsluiten. Is het niet? Nou, als het niet is, dan ga ik nog even door. <laughs> Daar was ik een bank voor. Oké. Okay. Nee. Ik, uh, ik wens iedereen en... een goede avond. En dan tot morgen. Dan zijn ja, we er weer. Morgen zijn we er inderdaad weer. Van vijf tot zeven. Fijne avond en tot morgen. Ja.